Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. De agressie op de werkvloer is voor bepaalde beroepen toegenomen door de coronacrisis. Dat concludeert vakbond CNV op basis van een enquête onder 1150 leden in de publieke sector. Zorgmedewerkers, ambulancepersoneel, gevangenispersoneel, OV-medewerkers en beveiligers hebben de enquête ingevuld. Ruim een derde van de hulpverleners zegt dat de agressie is toegenomen... CNV-voorzitter Patrick Fey noemt de cijfers schokkend en onacceptabel. Volgens de vakbond is de kans op uitstroom groot als er niet wordt ingegrepen. De gouverneur van de staat Californië heeft Australië en Canada... om hulp gevraagd bij het bestrijden van de bosbranden. In de Amerikaanse staat woorden bijna 560 branden. Meer dan 12.000 brandweerlieden zijn aan het blussen... gesteund door helikopters en blusvliegtuigen. Het vraagt volgens de gouverneur het uiterste van hun mensen en middelen... Hij noemt de Australische brandweerlieden de beste natuurbrandbestrijders ter wereld. Vanuit andere Amerikaanse staten is ook hulp onderweg. In Californië vielen zes doden en 43 gewonden door de bosbranden. Zeker 100.000 bewoners is gevraagd hun huis te verlaten. De Russische oppositieleider Navalny wordt naar een Duitse kliniek gevlogen. Vannacht bracht een ambulance hem van het ziekenhuis in de Siberische stad Omsk naar de luchthaven waar een Duits vliegtuig klaar stond. Navalny ligt sinds donderdagochtend in coma. Zijn team zegt dat hij is vergiftigd. Volgens de arts in Omsk is er geen gif in zijn lichaam gevonden. Callcenter-medewerkers die thuis werken sinds de coronacrisis... moeten soms aan onacceptabele voorwaarden voldoen, waarschuwt vakbond FNV. In trouw zegt de bond daarover veel klachten te krijgen. Zo is er een callcenterbedrijf dat het personeel niet uitbetaalt... als thuis het internet uitvalt. Het bedrijf zegt tegen de krant dat dit mensen moet stimuleren om mee te denken over een snelle oplossing. Verder klagen callcenter-medewerkers bij de FNV dat ze hun webcam aan moeten zetten, zodat een leidinggevende hen kan controleren. Het weer vanuit het westen buien, vooral in het noorden kans op onweer. Een stevige zuidwestenwind en het wordt 20 tot 25 graden. Ook morgen buien en dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, yeah. yeah. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB.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 Stand by all systems. IP addresses assigned. Potverdorie zitten die gasten van Toebak, leefde en alweer? Are you ready? En waar ik had zo so buurt gehuil van. Oh.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 Minder vlees eten, korter douchen, eerst een trui aantrekken voor je de verwarming aanzet. Dat soort dingen. En Dat zijn allemaal kleine stapjes die toch hopelijk onze wereld een beetje kunnen redden. Fuck you. Yeah. <laughs> Ik moet lachen, sorry. Welcome my dear, dear friends. Let the party begin. Ja hoor, het beestje gaat beginnen hier bij Toebakleef. Fijne toestellen op aanstaan. Hello, body. Ja hoor, zij is er ook weekie, weekie. weer bij. Ja, word Wordt iedereen maar wakker. Je moeie gezicht, dames en heren. En ja, om nog maar even door te gaan zoals voor, uh, hoe noem je dat, voor uh, uh, acht uur, het, uh, het klonk. Ja, voor al uw klassiekers hier, ZFM. Echt alleen maar klassiekers komen voorbij. Maar wacht even, even wat, wat hoor ik vanochtend nou? Echt voor plaat, dat ik echt denk, wordt die nou ook gedraaid? Dit? Oh, die is al heel oud. Ik, dus ik had de eh, middelbare kroon nog. Ja, echt waar? Ik even... Uh, ja, ja, wacht. Wat de Hé, hé, hé! Maar hou even op, joh. Wat een gek. Maar goed, daar wil ik mijn excuus voor aanbieden. Dat kan natuurlijk niet, hè. Wij mannen houden helemaal niet van die opera. Nee. Nee. nee zeker. Bedoel, is dit nou echt, dat is echt een grapje of zo... om deze muziek dan te maken? Want ze Gekkigheid. Ja. Nou, het is uh, toebak leeft. Uh, fijn dat u op de radio... Uh, dat u de radio op aanstaat. En, uh, leuk dat we er weer zijn. Dat vinden we zelf. Zeker het weten. Ja, zeker. En uh, de punt van de week. Uh, nee. Nee, dat gaat ook niet door. Ja, raar hè? Ja. Ik bedoel, dat, uh, je kan makkelijk anderhalf meter afstand houden in het reuzenrad. Ja. Zeker. Geen probleem. En mijn vrouw wilde contactsport gaan doen. Weet je wel, zelfverdediging. Dat heeft ze toch ook nodig. Want ik ben erg... Uh, erg in, in, in, in, intimiderend elke dag. Ja, dat vond ze ik ook wel, ja. En toen, toen, toen eigenlijk zat ze daar zo even met die persoon even te praten op afstand. Zegt ze, ja, maar het is toch een contactsport? Hoe doen jullie dat? Oh, maar dat is geen punt. Dan doen we eerst een test en daarna... Uh, Oké, okay, dan is alles klaar of zo. Of, ja. Ah. ja. ja. Dan inconsequente we dan zo regels. We hebben twijfels over. Echt, inconsequente regels. En ik ga je er even vertellen... Ik ga vanavond wel naar de kermis, want in Alkmaar heb je gewoon een kermis. Oh, wat goed. Ja, dus. ja maar ik heb zelf het idee, het afstand houden is aan jezelf. Yeah. En jij kan zelf bepalen, uh, zeker ook als je touw trekt en zo. Yeah. Ach, dat kan toch best? Dat kan best, ja, leuk. Ja, ja maar yeah. ik ben laatst uh, een keer, naar nou laatst, het is alweer een jaar geleden... Yeah. dat ik in Haarlem, uh, in Haarlem-Noord, naar de kermis was. Maar zo druk was het daar helemaal niet. Het was dus pre-corona. En dan denk ik van... Hoezo is dat dan dat iedereen... Ja, dat is bij Tilburg, bij die enorme kermis. Daar zijn ja, ja, het ja, Maar die hebben ze zo helemaal uit elkaar vandaan Getrokken natuurlijk. Ja. Dus dat is maar uh, goed om het weten. Ja, ik, ik weet het niet. Het is moeilijk. Ik heb de cijfers even aangekeken. Echt ruim 4000 uh, besmettingen afgelopen week. Echt een week lang. En 20 ziekenhuisopnames. En 20 mensen zijn overleden. Als ik het een beetje goed ja, ja, ja, heb uh, ja, ja. gezien. Dus ik bedoel, dat maakt dus dan kans 1 op... 200 dat je doodgaat aan corona. En dan heb je nog niet iedereen getest. Want nu zijn alleen de mensen getest die ook een bron in contact daarin in aanraking mee zijn geweest. Uh, je bent dus echt, op... een, echt heel duidelijk een corona-ontkenner. Nee, ik kijk gewoon naar de cijfers. Ja. En er komen ook rechtszaken tegen de RVM omdat ze verkeerde cijfers doorgeven. En ik ben ja, benieuwd of nee, we dat, nog beetje. Ja, nee, dat vind ik stellen. ook wel. Ze moeten ook niet zo raar doen dat ze mensen een beetje onder curatellen stellen en uh, weghalen van LinkedIn en al die dingen meer. Dat vind ik een beetje onzin. Nee, het gaat heel ver. Maar ik vind het, uh, ze mogen wel meer zorgen dat. Uh, de mensen die, uh, hoe zeg je, die nog zo'n nasleep hebben, dat, uh, die berichten mogen wat meer naar buiten komen. Dat je ook denkt van, oké, okay, dan is het een griepje. Je gaat er niet dood aan, maar je hebt er wel heel lang last van. Ja. Zomaar, het kan zomaar uh, drie een half jaar uh, zijn ja, dat je... Ja, dat hoor ik gemiddeld. Dus drie maanden is ja. dat je nog met klachten zit. Uh, de boel. Ja, het als je be been breekt, dan ben je binnen een paar weken ben je helemaal weer opgekalfd Ja, als je been dat breek. is fijn. En hoe, hoe grote kans heb je eigenlijk als je gaat wieten sporten? dat je dat Als je been trekt ja? dat je iets krijgt. S het is S toch oh. niet besmettelijk. Dat is wel zo. Nee, nee, nee, dat is... Nee, nee, Goed, dan zijn we er weer. Goed, 1 op de 200 vind ik best nog wel veel trouwens hoor. Dat je dood kan gaan dan. 1 op de 200 volgens de laatste cijfers. Ja, van degenen die besmet zijn. Ja? ja? Dat is best nog wel veel dan weer. Koffie. Goed, koffie. Ja precies. Ik hoop niet dat het er wat in zit. Dus maar even afwachten. wachten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 my love. De Celeste. En ze komt uit uh, uh, uh, Engeland vandaan. Ze heeft de Rising Star prijs geworden van 2020. De Brit Awards. En haar single Stop This Flame was haar eerste hit. Hier in Nederland op verschillende radiostations te horen geweest. En ik liet hem horen aan mijn vrouw alweer een half jaar geleden. Die zegt van nou, nee ik hoor het niet helemaal. Nee, nee kan, je hoort het soms niet helemaal. Nee dat geeft niet helemaal. Maar goed dit is natuurlijk mega groot geworden. Dit uh, Celeste. En ze gaat vast meer mooie platen maken. En ik heb hier net een... Ja, wat heb ik nog voor me gekregen? Een, een kopje koffie. Ja? ja. Ja, hoeveel, hoeveel suiker had je erin gedaan? Een half zakje. Ja, want ik hoorde hoor dit namelijk op het nieuws. Volgens de arts heeft Navalny een zeldzame stofwisselingstoornis. veroorzaakt door een lage bloedsuikerspiegel. Oh. Oh. Ja, maar is niet hier. is die Ja, precies. Ja, ik begrijp het. Ja, is Moeilijk te staan? Ja, ik ben nog op, uh, met Russische eerste les, dus dat is te lastig. Maar. Dus ik moet met je uitkijken. Want ik heb ook zo'n stofwisselingsziekte. En dan met suiker erbij. Ik weet het allemaal niet. Moet ik misschien wat extra moet je suiker je dan erbij doen? het gaan nemen of niet? Of, ja, jeet, dat vroeg me ook af. Ja, ja of fruitsuiker. Dat schijnt dan wel goed te zeggen. Dat is Als je dan goed. gewoon inderdaad te zeggen dat je twee stukken fruit en drie ons groenten, of andersom, drie stukken fruit en twee ons groenten. Oké. Okay. Nou, ik kom er wel aan hoor. Ja, en die groente ook? Of ja, fruit? zeker. Groente zeker. Oh, oké. Okay. Nee, ik kom aan het fruitwand. Groente weet ik niet helemaal. Ik eet wel heel veel fruit. Dat is Maar goed, uh, ja, die Navalny. Dat is, dat is een Navalny. Is het, Een Navalny. Die, moet, uh, die gaat nu naar Duitsland. We hebben ze al het gif uit zijn lichaam vandaag op Ja, En nu mogen we ze gaan de, uh, screenen. Ja, zal het echt zo'n foute uh, film zijn? Waar die in zit nu gewoon? Deze, deze man die heel kritisch was op Poetin natuurlijk. En, uh, die, uh, zeg maar, was het dan is geen gif, gif of zo? Nou, ze zeggen dat het wel gif was, maar anderen zeggen dat hij weer. Een maar niet stof in het zo erg gif als heeft. ze dachten. Nou ja, goed, ze hebben het daar uh, in. Waar is die? Minsk of zo was hij? Daar hebben ze een melee gehaald. En nu mogen ze in Duitsland nog even onderzoek doen. Nou, ja, dat vinden ze Het is te laat mee. natuurlijk. Ja, het is te laat eigenlijk. Goed. En zijn vrouw is uh, zwaar ontdaan natuurlijk, logisch. Ja. ja. Kri Kritische nood heeft Poetin helemaal niet nodig. Nee, zeer... Uh, nee. Hij zit, zit hier helemaal niet op te wachten. Hij moet toch door? Nou ja, hij moet nog wel een ja. aantal jaren? Want hij heeft toch geregeld dat hij uh, ja. mag blijven tot zijn dood? Of zo? Ja, zoiets. Het is net de paus. Ah, <laughs> en dan krijg je daar dan ook witte rook uit de Kremlin als er een nieuwe gekozen is. Ja, dat is een van de aanhangers van Poetin. Als, nou, als, als hij opgestookt wordt, een zwarte rook, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Nee, ja. Maar die witte rook is om te laten zien dat er een nieuwe gekozen is. Oh ja, ja dat, dat weet natuurlijk. je toch wel? Ja, natuurlijk, dat weet ik wel. Maar ik zou denken, wat voor rook zou je afgeven, die Poetin? Nou, voor ja. mij was zwart, want er is ook wel wat plastic in, volgens He's mij. He's gonna burn in hell. Ja, zeker. <laughs> nee, hij heeft ook wel heel veel goeds gedaan... maar het is ja. tijd voor vernieuwing. Oké. Okay. Zeker. Nou, we hebben ja. natuurlijk weer de, de aantal rare berichten in dit radioprogramma... heb je er al een beetje doorheen kunnen scrollen? Ja, ik heb wel een beetje... Het is een heel grappig berichtje, want... Uh, twee jaar lang was er een stukje Lego vermist... in het huis van de familie Anwar in Nieuw-Zeeland. Ja. En uh, tot uh, dat de zevenjarige Samir Anwar zijn neus gisteren is flink snoot. En toen kwam het lege blokje na twee jaar tevoorschijn. Hoe vind je dat? Echt waar? oud is ja. die man, die jongen? Ja, nou ja, hij, uh, hij, hij, hij is uh, nu zeven jaar. Okay. Dus is... waar, het was dus twee jaar geleden. Uh, had hij het in zijn neus gestopt. Hij vertelde aan zijn ouders. Ze yeah. zijn dus met hem toen uh, naar de huisarts gegaan. Die kon het verloren voorwerp niet lokaliseren. De dokter ging ervan uit dat het verhaal niet klopte. Of dat het stukje misschien wel via het spijsverteringskanaal... het lichaam zou verlaten... Wij klaagde nooit over pijn en het was al vergeten eigenlijk, tot gisteravond. Want uh, toen uh, zat hij heel diep te snuiven omdat hij een, een bord met roze cupcakes voor zijn neus stond. Hij zat heel diep te snuiven. En toen had hij plotseling wel pijn in zijn neus. De moeder dacht eens dus dat hij kruimeltjes had opgesnoven. liet hem flink snuiten en toen kwam er dus uh, het uh, vermiste zwarte legerblokje. Want het klopte niet meer het spel. Of, uh, ja, het huisje. Ja, zo irritant. Eén, uh -huh. Eens legerblokje. Heb het je weg... dat gewoon twee jaar verstopt in je neus? Weet ja, dat is zo'n Ikea-idee. Ja, ja. Hoe kan dit dan niet kloppen? Nou, één ja. blokje. Maar het schijnt dus echt wel dat uh, het leger wel vaker... in lichaamsopeningen van kinderen verdwijnt. Oké. Okay. En uh, in 2018 is er een opvallend experiment gedaan... door uh, Australische en Britse onderzoekers. Ze slikten opzettelijk legerstukjes in... om te zien hoe lang het zou duren... Huh? voordat die in de stoelgang terechtkwamen. Dat was meestal een, twee of drie beurten. Nou, ik... Uh, scheidpartijen. Echt, jongens, echt. Zorg, dat is wel heel belangrijk ze, onderzoek. Kunnen zij niet meewerken, zeg maar, aan het corona-onderzoek of zoiets? In plaats van Lego, wat zullen we doen nou? Lego-inslikken, kijken hoe lang het uh, duurt voordat ja. het lichaam verlaat. Nou ja, mijn zoon heeft ooit zo'n munt, zo'n uh, 50 lira-stuk of zo... Uh, heeft ja? ingeslikt, dat ja? was hij heel jong. Huh? Bijna het ziekenhuisfotos en zo, en toen zeiden ze van, nou ja... Weet je, hopen dat hij inderdaad langs de natuurlijke weg gaat als dat niet lukt. Ja? Dus nou ja, de wondenolie gebruikt en zo. En uiteindelijk kwam hij er toch uit. Langs de natuurlijke weg en na een dag of drie, vier, vijf. O, maar ja, bij zo'n klein kind is natuurlijk de opening en de, de darm is het natuurlijk wat kleiner dan het bij een je Elke keer erboven blijft hij er hangen gewoon. Maar dat was ook wel eng hoor, want we, we hebben over de boulevard gereden. En hij, hij zat half toekort, want hij zat vast in zijn de slokdarm. <laughs> Dus dat was echt uh, wel een. Uh, ja, dat is Nou goed, ik weet nog dat mijn, uh, mijn tante. Uh, ja, het was, ja, die is iets ietsie, uh, ouder dan ik ben. Maar die had een speld ingeslikt. Oh, dat is wel wat spannender. Toen, ja. toen ze klein was. En uiteindelijk uh, die speld, zeg maar. Toen ze, zei de arts. Dan moet je eigenlijk heel veel uh, wol in slikken. En die gaat zich daaromheen wikkelen. Om die speld heen. <laughs> dus ze hebben heeft echt meters wol naar binnen zitten slikken. Meters wol. In de hoop van. Nou, misschien wordt die ingepakt in die speld. Weet je wel? Dat zei ze dan dat, dat, Ja. Onzin natuurlijk. Maar goed, uiteindelijk is je speld nooit aangetroffen. Ze hebben zitten prik in dat ding, joh. Niet drol van er helemaal niks geen, Waarschijnlijk is gewoon op de grond gevallen. Hebben ze nooit kunnen terugvinden. Ja. ja, goed. Nou, zover ja, even dingen die in je mond verdwijnen. Of ik kan er zo'n draad inslikken. En dan hopen dat die draad precies door het oogje gaat. En, ik oh nee, oh, en het was bij Naald. Ja, het was een speld. Ja, het is een speld. Naald, niet? weet ik niet. Het maakt allemaal <laughs> scherpe dingen die in je mond gaan. Nou, goed. Je begrijpt het al. Het is tijd voor muziek. En je hebt altijd van die mensen die zijn geïnspireerd door de lockdown. En die krijgen er inspiratie uit. En dit is een in plaat, die heet These Days. I don't wanna go outside, initiative but my brain has an issue but we know it all it's all it takes Do you Dat wordt vandaag maar niet zo mooi weer. Er gaat niks mis. Hier is altijd op. Blijf gewoon weg. Welke keer rust. Het is echt heel fijn. Arlo Parks en het heette uh, Black Dog. En het grappige is: het begin van die plaat. Dan hoor je iets en ik hoor hierin, moet je even luisteren. You drew your eyes like Robert Smith. Ik hoor: You drew your eyes like Robert Smith. En. Nou, dan vraagt Jolande, wie is Robert Smit? Dat is die gast van The Cure. Die had van die hele zware opgemaakte ogen. Ja. En toen, toen zei hij, is die advocaat. Die had het ook in een... de naam. Die advocaat, die vrouw. Die ik weet, vrouw. Ik weet, weet de naam even niet. Maar ja, ik weet het ook niet. Dus, die is pas al... geleden in zomergasten geweest, ja. volgens mij. En toen, toen zei mijn dochter, van, die, die staat eraan te kijken zo. Die zit ook helemaal van de make-up, mijn dochter. En, en die zegt even van: zou ze dat nou echt bewust hebben gekozen? En kijk ze echt vaak in de spiegel zo van, uh, ja, die, hier heb ik bewust wel Ines gekozen. Ines Wesky heet ze ja. Ja, het is een dame die, is, uh, die laat zich niet zoveel te vertellen, hoor. Nee. Een sterke persoonlijkheid heb gewoon. Dat is wel een apart typeje, ja. ja. ik heb die uitzending nog een groot gedeelte zitten kijken. Want er waren interessante stukken daarin, in geval, deze. Maar goed, dit ging over Robert Smith. Een man van de Cure, die ook zich zwaar opmaakte. En destijds was er nergens voor nodig. Was dat gewoon zijn imago. Maar tegenwoordig moet hij het doen, omdat hij er niet meer uitziet. Dat is ook hele oude kerel. Ja, oké, dan dan gaat eerst. alle aandacht gaat naar die make-up. Ja. En dan daarna, dan... Uh, dan, dan uh, Weet ze niet meer hoe je eruit ziet. Nee. Net zoals Bassie van Bassinade. en Adriaan. Eigenlijk echt? heb je ook zo van, uh, hoe ziet hij er in het echt uit? En dan zie je hem en denk je, wat is dat toch een kleurloos <lacht> <lacht> persoon. Schrik. Ik vind er helemaal niks aan. Ja, hij kleurloos, is echt een hele oude kerel gewoon. Wat is het wie Oh, het is Barsie? Ik hoor nu dat hij praat. Ja, als hij praat, hoor ja, praat. je dat. Ja, ja, ja, ja, de dikke maatjes, twee, met twee ja, broers. Ja, ja. Hebben ze nog ruzie? Ik geloof het wel, hè? Ja, nou, ze ja. zijn ja. wel allebei versterven naar dood volgens mij. Ja, het was toch wel één aflevering, is ooit gestolen. Eén aflevering? Eén ja. De aflevering is gestolen en die is nog steeds niet boven water. Ja, en, en het is zo dat degene die dan uh, de baas speelde, weet je wel, die man, die. Uh, uh, die, die, die heeft dan een paar keer meegedaan. Die krijgt dan nooit meer geld. Wat B2? Ja, die. B2. En die, die is bezig volgens mij met een rechtszaak... Uh, tegen, tegen Bas en uh, Adriaan. Dus, nou ja. Oké. Okay, Dat nou. allemaal door die ogen van die meneer van de Cure. Dat is toch niet te geloven, hè? Ja, Want we het afdwalen het weer. Het dwalen zo ergens af. Nou, als we het toch ja. over ouderen hebben vandaag in de Telegraaf te lezen... sowieso was het wel grappig. Minister Henk Kamp zag ook weer de volpagina... Hier was het natuurlijk van, uh, ja, van het buitenland. Emigratie was hij. Hij zegt ook dat het allemaal niet zo erg goed is geregeld. Dat we eigenlijk de doelen niet hebben gehaald. Maar goed, ik wil het even over iets anders hebben. Ouderen zijn zeer gehecht aan hun eigen woning. En eigenlijk wil minister Van Olgen van wonen... eigenlijk dat ouderen doorstromen naar appartementen. En eigenlijk toch die ruime eensgezinswoning achter zich laten. Verkopen of in uh, ieder geval ergens anders gaan huren. Maar ja, heel veel ouderen... En ik heb er... Twee naast me wonen, twee oudere mensen. Die zeggen oh, ik ook denk van. Je, de twee naast me zitten nu hier. Ja, nou, die, die, daar ben ik hartstikke tevreden mee met die oudere mensen. Ik bedoel, die zorgen bijna niet voor overlast. Ik bedoel, misschien schrijven ze een keer. Wat zeg je nou? Ben je twee? Kun je het dat, horen? Kan hè? Maar goed, wij maken er tegen ook heel veel lawaai natuurlijk. Dus dat is mooi een ja, balans. Maar goed, ze zegt van ja, ze moeten eigenlijk doorstromen en dan ruimte maken voor de, de jonge gezinnen. Maar heel vaak, en dat hebben zij ook, gaan ze naar een appartement zonder tuin. Minder oppervlakte, woonoppervlakte. Dus kunnen men minder mensen ontvangen. En je hebt afstand nodig tegenwoordig. En geen tuin. Ja. En je hebt vaak, en dat hebben zij ook, zeggen ze... Ze zitten gewoon aan meer huur. Hè, ja. ik, ik betaal nu 500 euro. Maar dan ga ik naar 700 euro. Wat denk je dat ik ga doen? Ja. Ik blijf zitten. Ja, voor die 200 euro ja. kan je makkelijk zo'n zo trappetje bestellen voor je trap. Bestel ja. Zo'n uh, liftje. Ja, dus ik snap dat die ouders denken ik van ja, doei, het zal wel. Ik blijf gewoon zitten in mijn woning ja, ja, ja, En ik verhuur de bovenkant wel of zo. Dus dat zou wel mooi zijn. Doe ze ook niet helemaal anders. Dus zeg altijd, ja, die, die, ja als, als dat huurwoningen zijn, maar ook met koopwoningen, is, is die toe eigenlijk. Ja, ja. Even dus, ja. een trap aan de achterkant maken dan komt de jeugd zo via de achterkant naar binnen. Ja. Dat zou mooi zijn. Maar, maar goed, het is een serieus probleem Want ja, we zitten helemaal op slot. We zijn onszelf, wij Nederland zelf zo een beetje in de hoek aan het schilderen. Hè? Zo, met al die regeltjes. Even. Zo, echt hier van, oh ja, we kunnen niet bouwen CO2 en stikstof, we kunnen niet vliegen, co en stikstof, we kunnen niet dichter bij elkaar komen. Uh, ja, dan maar een beetje verder weg. En dan geef het, ik, staan in een hoek, kut, we kunnen net met heen. Nee, is het is helemaal waar, Het is helemaal vastgebouwd, ja. het is allemaal klaar. Dus uh, nou ja, we wachten het af of zij daar met een oplossing komt. Deze Ollegren. Nou ja, over uh, verordeningen uh, hebben. Spreekt. Verordeningen, ja? Ja, al die regeltjes. Ja. Het schijnt dus dat de minister van Landbouw, Julia Kluckner. Die heeft de hondenverordening geïntroduceerd. waarin is te lezen dat honden verplicht twee uur per dag uitgelaten. nee, twee keer een uur moeten worden uitgelaten. Een uur nog wel? Want ze heeft ze gebaseerd op nieuw wetenschappelijk onderzoek. dat laat zien dat honden een voldoende maat van activiteit. en contact met priests uit de omgeving nodig hebben. Ja. Yeah. Waaronder andere dieren, natuur en mensen. Kunnen ze dat nou ook niet in de verordening zetten voor oudere mensen... die de hele dag in het bejaardenhuis zitten? Ja, wie laat ze uit dat de, dan? Nu gaat, hè, nee, nee dat, dat die ook uh, twee keer per dag een uur uitgelaten worden. Ja, dat, zij, uh, dat zij in een rolstoel zitten... maar dat ze inderdaad contact met prikkels uit de omgeving nodig hebben... onder andere dieren, natuur en mensen. Dan gaan ze dit voor de honden doen, maar zo zie je... per dus de mensen of, worden gewoon uh, vergeten. vergeten. Ja, de dieren gaan nu helemaal voor. Want dieren ja. lijden zo heel ja, en ja. toch zo erg? Ik dat het gewoon van iets zijn. Nee, nee, laat hem gaan. Laat hem, nee, nee, nee, hij heeft ook nee. recht op een leven. La, laat hem gaan. Hij doet het doet raam maar open. Dan kan hij er zo uit. Ja, nou, ik doe, pak het dan. maar. Ja, aan, volgens maar... de wet mogen honden dus ook niet meer langere tijd alleen thuis zijn. Nee? Mogelijk wordt ook het langdurig aanlijnen van de honden verboden. Want honden zijn geen knuffels. Ze hebben hun eigen behoeftes waar rekening mee moet worden gehouden. Al dus de minister... Nou, ik ben heel benieuwd hoe ze dat allemaal gaan handhaven. Oh mijn god. Jazeker. En hoe zit met de kat eigenlijk? Maar die mag ook daaruit de straat niet op. Ja, dat staat die... al. De volgende stap gaat zeker zijn... dat de katten eigenlijk gaan nou. vertellen... hoe vaak ze de kattenbak moeten verschonen. <laughs> al dus een sarcastische Walter Schweit. Ja, goed, ik vind de het wel katten, een bijzonder artikel. Dit. De katten zijn een bedreiging voor de vogels. Hè? Want die, zitten ja. gewoon, die hebben helemaal geen honger meer. Gaan ze gewoon voor de lol gaan ze gewoon vogeltjes vangen? En die slepen ze mee terug naar huis. Of die maken ze ter plekke dood. En die gaan er zo een beetje aan lopen prikken. Maar dan valt het toch een beetje tegen. Vind je niet zo lekker. Misschien een ander soortje pakken. Nou. Ja. Net alsof wij kreeft eten, zeg maar. Weet je wel? Nee. Van meteen gaan geen ander restaurant. Dus ook kreeft ook weer. Gewand. Nee goed. Je weet het wel. Vrouwen en poezen. Vrouwen en poezen. Van ja. oudsher hebben vrouwen een innige band met hun poes. Nou, precies, dus nou kan hij wel weer, hè. Kom op, zeg. Kijk, kijk, kijk. Nou goed, straks is het antwoordsbericht. Het is alweer laat. speels, te laat eigenlijk. Maar we starten eerst even een muziekje. En even rustig even een gitaarplaatje. Dat zie je. Dat kan je altijd verwachten. Inhaler heet dit. My Honest Face. <zijf -tied> Hij tekent toe Ik weet niet wat dat betekent. Ik breng je naar een onschuldig gezicht. Ik probeer ook altijd met bepaalde dingen die ik zeg... om daar maar weg te komen en dan zo'n ja, zo heel onschuldig gezicht op te zetten. Het lukt me niet altijd, moet ik zeggen. Goed, het is alweer half de Zandvoortse berichten. En daar zitten we midden in de Zandvoortse berichten. En laten we eens even kijken. Goed, vandaag... Oh nee, afgelopen week. Ja, daar hoort natuurlijk ook even een, een jingeltje bij. Dat is ook, uh, er is niks aan de hand. Er is geen bom of nee. zo. Het is er dan... Het is toch geen brandhaard, hè? Nee, het is geen brandhaard. Dat heeft namelijk de uh, burgemeester die gezegd uh, David de Molenburg, heeft al gezegd van, ja, natuurlijk, de Telegraaf opende met het feit dat, dat er 24 besmettingen hier in Zandvoort zijn opgelopen. Ja, en, paniek en, ja, de, alom. Paniek, ja, wie ze zijn allemaal in kaart gebracht en ze, zijn, ze hebben het kunnen achterhalen. Al die besmettingen komen van buiten Zandvoort, dus niet van hier komt allemaal ergens anders vandaan. Ja, van Ter Schelling. Ik begreep dat een groep uh, jongeren van Ter Schelling was teruggekomen. Ja. En uh, ja, daar. Uh, daar was, hebben ze op gedaan. Daar uh, was er wel wat gebeurd eigenlijk. Nou ja, goed, dat heeft te maken met de voetbalclub de, de SV Zandvoort. Die heeft gevoetbeld ergens anders. En die hebben het mee teruggenomen. Het is allemaal in kaart gebracht. En uh, de burgemeester zegt ook. Geen paniek, hou gewoon 15 meter afstand. 15? Ja, 15 meter afstand hier okay. op Oké. En uh, eigenlijk is het een beetje het advies. Laat Zandvoort links liggen, kom hier nooit meer. Oh, Nee, zonder gekheid. Nee. Eh, mocht je zelf een klacht hebben, dan je altijd... heb je klachten, meld je. Nou, GGD GGD in Zandvoort heeft genoeg capaciteit... om het allemaal aan te kunnen. Dus twijfel niet en meld je gewoon. Maar ja, het is wel een beetje verontrustend. Zandvoort komt er ook laatst uit heel veel in het nieuws. Ja, omdat er ook heel veel mensen hier naartoe komen. Dus het zijn mooie beelden voor de media om dat weer even onder de aandacht te brengen. En als je de camera gewoon erg laag houdt... dan lijkt het net of ze bovenop elkaar zitten. Ja, dat is zeker zo. Want ik ben inderdaad een aantal keer geweest... Oh jee. Ja? Bij, uh, ja, ik klachten. hoor het. Maar ik ben een aantal keer geweest. Nou, We wij, wij zijn echt niet binnen, binnen twee, drie meter van anderen geweest. Ja, soms heb je wel een irritant kindje dat dan uit de zee naar zijn moeder rent. En dan je heel onderspad met zand. Ongelijkt Ongeleid heel, heel irritant. Ja, heel irritant. Maar, uh, maar dat je denkt van, ik, hey, jij, rot op. Maar, ja, maar okay. het, wat me wel opvalt is gewoon dat ze allemaal geen helm dragen. Ik vind het nog steeds verontrustend. Want de Mondtapje, kans is dat je... je? Nee, nee, geen helm. Spak, de kans is namelijk groter dat je een tak op je hoofd krijgt. Oh. Dus dan vind ik eigenlijk dat we ook allemaal een helm moeten gaan dragen. Goed, we dwalen oh, af. We ja, zitten ja, midden uh, in de Zandvoortse berichten. Ja, de protestantse kerk is het oudste monument van Zandvoort. En nou uh, heeft dus de, de groep De Verbeelding... dat is dus een uh, aantal mensen die met een afstand tot de arbeidsmarkt... graag uh, van alles willen ontwikkelen en bereiken. En die hebben nu in opdracht van de dominee John Vrijhof uh, een 3D-print gemaakt van deze kerk op het kerkplein. Met veel inzet en uh, enthousiasme is hier langere tijd aan gewerkt. Het resultaat mag er zijn. Het klopt tot in de kleinste details. En de print is in uh, vier maanden te krijgen. En de kerk zelf heeft het verkooprecht. Dus als jij zo'n uh, ding wil bestellen... dan kan je dus uh, terecht bij ds... Bij de afkorting van dominee... at kerkzandvoort.nl En het grappige is... Uh, in, de, in de krant staan dus uh, de, de geprinte modelletjes. En dan zie je inderdaad hoe groot ze zijn. De grootste, de grootste die is iets van... Uh, van 15 centimeter. Uh, de andere is 10. En dan uh, je is hij kleiner. Dus, uh, ja, de, de grootste ja. is 15 centimeter. Ja. in dus, uh, één keer kom ik erin bericht. Ik was helemaal afgeleid, maar nu ben ik er één keer bij. Oh, de Kerker! Daar gaat het over. Ja, sorry. torrentjes ook. Zeker ja. weten. Wat is dit alweer? Brand! Jazeker, brand bij de Wasseret in de Haltestraat. Was uniek. Ja, dat was zeker uniek. In de, de nacht van maandag op dinsdag, kwart uh, voor vier, kwam er rook uit het, uh, uit het winkeltje. Uh, alarm. En uiteindelijk is de brand weer gekomen. En die heeft dan uh, een soort, ja, wat hebben ze natuurlijk weer, overdrukventilatoren aangezet om alle rook weg te halen. En het bleek dat er je uh, handdoeken uh, waren gaan smeulen in de brand. Schade is onbekend, maar het was even verontrustend. Ja, dat is persoon... gevaarlijk. Hè? Want uh, als, jij, als jij, Ja, dat hadden we vorige keer over. Dat was ja. het strand en het 10 uh, ook. Ja. Van, uh, de, ze hadden de. Droger uitgezet en open, en toch was hij zo warm van binnen dat het vlamvat. Maar dat ja, heb je ook soms met van die grote bakken met messen of ja. boerderijen en zo. Dat gaat ook. Het heeft te maken met die... de driehoek: hè? temperatuur, eh, brandbare stof en eh, zuurstof. En okay. zeg maar, dit, uiteindelijk, zeg maar, dit soort drogers. Ja, dan hebben ze geen zuurstof, want de klep is dicht en de, de temperatuur is heel erg hoog. En dan doe je die klep op, komt er zuurstof bij en is de temperatuur hoog genoeg ja. om zo'n ding te laten ontvangen. Dus je kan hem beter dicht laten, dan krijg je geen zuurstof. Ja, dat, is dat ook een Klinkt beetje stom apart. natuurlijk, maar... Het is ja, je wel moet schrok. gewoon die was er even uithalen, in een mand leggen. Ik zou zeggen, ja, hang het gewoon even aan een lijntje. Het is wel een beetje ja. Turks, hoor ik van mijn buurman. Het is wel een beetje Turks jullie vast buiten, hè? maar ja, je moet zelf weten. Oh, jij hebt geen droger. Nee, wij doen altijd was aan het lijntje. Ja, ik heb ook geen droger. Nee. Maar ik ja. heb ook zo van, het is zo'n heel apparaat. En ja. dan moet je moet het weer instoppen en eruit halen. Het is weer een extra handelingen, Ja, ophang ook. Ja. Maar als je een beetje netjes ophangt, dan hoef je ook niet veel te strijken. Nou goed, mijn vrouw doet verder de rest van de dag helemaal niks. die is natuurlijk gewoon thuis voor de kinderen te zorgen. De kinderen gaan naar school. Dus het kan best wel wat was goed ophangen, vind ik dan. Kom op zeg. Nou, het balkon op. Ophangen. Ik had nog een berichtje van vanmiddag een om twee okay. uur. Op het Gasthuisplein is er een poppenkastvoorstelling. En Maaike Kappel, die wel de bekende juf, Ma Maaike die ook in de kerk uh, toen haar lessen gaf. Ja. Die staat garant voor een gezellig uurtje voor de kinderen. Vervolgens is er om drie uur ook het uh, open podium voor dichters bij de kus om hun gedicht voor te dragen. Zijn jullie nog niet eens om zeep geholpen? Want ze hebben er geen subsidie meer. Nee, maar dit, zijn, dit is helemaal spontaan en ze krijgen er niks voor. Maar ja, Zandvoort wordt in ieder geval een beetje gezellig. Het is wel de bedoeling dat je toch wel anderhalf meter afstand houdt. <laughs> 15 nou. meter is in Zandvoort. Oh ja. Ja. ja. Goed, potje voetbalwethouder, wat We hadden het net over sport natuurlijk. de SW Zandvoort toch wel heel veel besmettingen hiermee terug heeft genomen. Dus voetbal ben ik sowieso stop ermee. Maar ja goed, uh, Raymond Haafden, uh, hij is van de sport, uh, uh, sportafdeling voor Zandvoort. De wethouders. De wethouders, ja precies. Hij is van de... meer sporten in Zandvoort. Hij is bij de sportservice Zandvoort gaan kijken en heeft meegedaan. Hij heeft ook zijn, zijn voetbal schoenen aangedaan. Hij heeft op het sportveldje in Nieuw Noord kennis gemaakt. En uh, de sportinstuif hebben ze daar. Het was redelijk succesvol. 10 à 12 jongeren zijn er afgelopen maanden op afgekomen. En het is bemoedigend, zeggen ze. En Duco Bouwkes, die, uh, die heeft dat allemaal in, uh, onder leiding gehad. Die zegt van volgend jaar gaan we het weer doen. Het is goed om de jeugd een beetje bezig te houden. Want het je hebt van die dorpen, echt. Van die duindorpen, daar loopt het helemaal fout. En dat moet hier in Zandvoort natuurlijk niet gaan gebeuren. Nee, ik, ik, ik zou toch wel hopen. We hebben wel wat ellende gehad op het strand, hoor. Met de opstootjes en toestand, met die hitte. Ja, ja die is nu uh. voorbij, dus uh, iedereen is weer naar huis. Dus wij hebben er gewoon wel uh, is het wel weer zo rustig. Maar, eh... Uh, ja, nou goed, dat was zover de Zandvoortsbericht. Rustig. De volgende uur hebben we nog veel meer voor de klaarstaanheid. Oh, dit is een lekkere de muziek 1975. is een band... Bedenk je, hè? Om dat zo gewoon naar je, naar je ja op te noemen. Goed, ze dus hebben een nieuwe album uit en dit is erop te vinden. If you're too shy. Clarence Clemens en Jackson Brown. Leek het al een beetje op, hè? De saxofoon. Wat een fijn plaatje. 1975. Een beetje vaag is het wel. Hè? Wat hij nou precies zingt ook allemaal. Denk ik denk allemaal niet. Even you're too shy. Als je te verlegen bent. Nou, dus deze tijd helemaal geruimte voor. Doe een om kop, Kom voor jezelf op. Nou, volgens mij hebben we momenteel te veel mensen die voor zichzelf opkomen. En vinden dat ze wel heel belangrijk zijn. En via de media allerlei dingen uitbraken. Waar ze andere mensen weer mee schaden. Ik denk dat er meer censuur moet komen. Meersensund. Meersensun. Dat is echt niet oh. Ja, dat kan gewoon allemaal niet. Nou, en uh, vandaag in de Telegraaf een heel groot stuk over het feit... Tuig! Straattuig. Wie zei het ook alweer? Minister Rutte druk, had het afgelopen week. Uh, losgeslagen tuig in Scheveningen natuurlijk. Dat gaat helemaal niet goed. In Den Haag en Utrecht heb je overwegend uh, Marokkaanse... Nederlands Marokkaanse jongeren daar de straat op. En ze wilden het eigenlijk niet benoemen in de media. Ze wilden gewoon zeggen van... Emigra migratieachtergrond noemen ze dan. Jonge mannen die daar op straat... de, de politie het leven zuur maken. En uh, uiteindelijk ja, wordt er naar gekeken... hoe kunnen we het nou in Gossam aanpakken? En eerder heeft al uh, mensen uit... Uh, PvdA, Dietrich Samson... en natuurlijk ook Hans Spekman hebben al gezegd... is het niet wat om de jongeren die zich misdragen... voor hun eigen mensen... Uh, voor lul te zetten? Weet je wel? Om, om ze uh, nou ja, op een plaats te zetten. Is dat een idee... En daar staat Hans Wirtmuller, die heeft ervaring mee, die heeft ook bij de politie gewerkt. En die heeft ook gekeken naar het feit van, hoe kan je dat nou aanpakken? Hij zegt, ik was vroeger voor de hele harde aanpak, gewoon mensen echt zwaar straffen. Dat heeft allemaal niet gewerkt. Dus uh, hij zegt, ik weet eigenlijk ook niet helemaal wat er moet gebeuren. Ik denk dat je contact moet zoeken, dat is het mooiste. En heel veel van die jongeren, en je hoorde het vorige week natuurlijk op de, de televisie, uh, die vinden het gewoon dit. Het is gewoon gezellig, het is gewoon samenhorigheid. je voelt het ook... Uh... Ja, precies. Gewoon gezellig. Eén uh, keer per jaar is Den Haag of Scheveningen of welk dorp is dan gewoon één. En zij zien het gewoon als politiepesten. En, en met vuurwerk gooi. Het is niet hetzelfde als ik met mijn maat een bank ga overvallen, wordt dan altijd hier gezegd. Het is een beetje prikken, het is een beetje klooien. Kijk hoe de politie. Het is een soort training voor de politie. willen ze bijna zeggen. Nou goed, er wordt toch serieus naar gekeken. En uh, nou goed, er is ook een staartje bij gezegd: uh, welke groepen het meest zijn betrokken bij deze uh, onrust. En dat zijn vooral Italianen en Urbanen. Marokko en de Nederlanders hangen dan ergens onderaan. En er is natuurlijk ook een beetje ontevredenheid onder de mensen. En daardoor gaan ze de straat op, natuurlijk. En dat hangt natuurlijk momenteel ook allemaal weer samen met de coronamaatregelen. En dan gaat die minister daar toch te snel overheen door te zeggen: het zijn allemaal tuig. Het is allemaal tuig. Allemaal tuig, ja. En het grappige is, ik weet niet het heel nieuws hebt gezien. En daar was een echtpaar, gewoon een echtpaar op leeftijd, Oh, die stond er ook. Uh... Die had het er ook tussen gestaan. Ja. En je zag die man ook. Die lichtte ze dan ook even uit met zo'n rondjes. Van kijk, daar valt hij. Ja, en hij wil alleen maar uh, een beetje opstandig zijn. En daar gooit hij wel een tas tegen de politiebus. Maar dat was omdat een arrestant zomaar werd meegenomen. Er had al een bom in kunnen zitten, ja. Dus ook waar. Maar ja, goed, hij uh... zegt van... Ik ben gewoon zo, zo boos op de regering... dat ze dit soort maatregelen nemen. En wij zijn met z'n allen de dupe... En, en dat kan niet zo doorgaan. Maar volgens mij was hij wel een kwetsbare oudere. Ja, dat klopt. Hij was een kwetsbare oudere. <laughs> en te demonstreren zonder mondkapje <laughs> in het... menigte. En nog gevaar om, om, uh, voor geweld en zo? Ja. Dat is er veel gevaarlijker nog dan. Dat was er helemaal niet voor bestemd. Echt, er kwam even, iemand anders die liep tegen hem: aan. viel zo om. En ik denk: gasplein, dat nou toch thuis? Dit is iets voor die jonge luizen. Maar goed, ik, is, uh, grappig bij ETL Nieuws krijg je wel in één keer ook even de andere kant zien. Ik, oh ja, er zijn ook ongeruste mensen. Oudere mensen die willen eigenlijk laten zien dat ze niet mee zijn. Het zijn niet alleen maar van het opgesloten jeugd. Het is het nee, niet alleen maar. Nee, nee. Dus ik vond het grappig. Terwijl je bij de NOS krijg je dat toch minder te zien. Die lopen toch meer aan de hand, denk ik dan. Hè? Ja, ja, ja. Wat, ja, wat he. heb jij nog, ja, nou, Gasthuisplein? Ja, ja, agenda? De, ja, oh, stand ja, voor de straks. Al. Nee, okay. in het uh, uh, Brabantse aarde Rikstel uh, was er een uh, drachtige koe. En die liep gewoon donderdagavond doodleuk een restaurant binnen. Echt nee. En die koe hoorde dus bij een boerderij die ernaast zat. Uh, die... Had jullie er geen zin meer in? <coughs> nou ja, de koe, nou, die koe moest, uh, die moest eigenlijk uh, bevallen, want die was drachtig. Oh. En uh, ze liep heel netjes de stal in maar op een gegeven moment schrok ze liepen weer uit richting het terras. En uh, ja, de reacties van de gasten waren gemengd. Het was best druk in het restaurant. Hoe kan dat nou? Maar, ja. maar, okay. maar veel mensen hebben het zien gebeuren. Sommigen vonden het eng, de anderen juist grappig. Maar het was wel een belevenis. Koe heeft niks beschadigd en was snel weer terug op de boerderij. En is vrijdag bevallen van een kalf. Ik hoop dat het geen stiertje was. Hè? Want Even, by the way, nog even over stierkalfjes. Dus er schijnen dus enorm veel stierkalfjes uh, heel zielig behandeld te worden. Dan hebben we het over die honden die twee uur uitgelaten moeten worden op de yeah, dag. Yeah. Deze kalfjes die worden gewoon uh, bij hun moeder gelijk vandaan gehaald. Krijgen yeah. wat flesvoeding. En die worden heel snel uh, richting... Uh, ja. Yeah. En, en, en, en voor de blanke kalfsvlees. Uh, je had vroeger ook die mestkalver, weet je wel. Zo weinig mogelijk licht en alles. Oh, die ja, zijn lekker, joh. Uh, dus ja, kaas eten kan ook al niet meer. Nee. Nee, ik bedoel, de politie erachteraan natuurlijk. En uiteindelijk, zo'n wild dier, aan dan neerschieten, midden op straat. En, uh... Nee hoor, deze koe is gewoon uh, weer weggeleid. Ja, goed. En dat ging allemaal helemaal prima, maar het is... Uh... Het is ook een beetje het belevenis van het platteland ook, <coughs> Ja, het, ik, het, het, ik krijg wel een beeld zoals... Want ik het... heb een buurstuk op mijn bord en de koe komt langs. En dan ja. denk je van, hé, hey, die heeft daar een verbandje zitten, daar is het uitgehaald. Ja, weet je, nou, <laughs> dat is wel kudderig. Kan ik zeggen, hé, hey. Je zit maar maat op te eten, ben ik er niet zo blij mee. Ja. Dat zou ook nog kunnen. Ja, precies. Dus je denkt van, nou, hij ik een verhaal halen. Net zoals het uh, kuikentje dit naast een omeletje staat van... Jack, is dat you? <laughs> ja, <laughs> die dat is goed. Oh, er... Nou goed, Lekker, het gaat weer over eten. Oké, okay, dames en heren. Lekker moppie gitaarmuziek uit de country western scene. Ja, Orville Peck. Welcome back from my always too long. Dragging these doggone days But each song keeps me rolling along my way And I pray I I've seen people tugging on the reins Full speed, baby, dust is in my veins A stampede couldn't break me in my stride They wanna know why? It gets, It gets lonesome, lonesome on the lonesome, lonesome trails To keep your up head up, up high Because, baby, we've been up all night I built that road and walked to every mile Taking orders never been my style it's been a while I've been road hard and put up well Ain't nothing in this world that I can't get Don't worry about making sure they won't forget No, it's fine 'Cause legends never die Mm -hmm. Won't stop, cause I never lost a fight. Well, once or twice. <laughs> I said, let's go. let's go, baby, I got nervous, esteem. Who's my I show gonna feel the way I feel? Another, Another blow, blow ain't gonna stop me when you see. You got nothing if you ain't, ain't got pride so honey, take Been my style. Yeah, it's been a while. a while. Well, I've been rode hard and put up well. up well. Ain't nothing in this world I can't get. Don't you worry about making sure they won't forget? No, it's fine. We is in studio bij Orville Peck. Weet je, wat dit, leuk hè? Een beetje country pop, ik kan het net afruimen hoor. Wordt dat echt helemaal af. Wijken naar country in Westen. Let you never die. Yes, zeker hier bij Toebak Het is alweer 7 minuten voor 9 hier bij Toebak Het is twijfelachtig weer, beetje, ja, een beetje grijzig af en toe. Ook wel veel lekker zon die doorbreekt. en we kijken de wereld in wat er allemaal speelt. We hadden het net al over ouderen die een uh, afscheid nemen van een, uh, van, een, van een huis. Dat willen ze gewoon niet. Wordt het niet uh, dat jij ergens anders gaat wonen? Nou ja, zeker. Ja, zeker. Je, je hebt ook een uh, eensgezinswoning. Nou ja ik zat zelf Je ook hebt als... een vriend met een eensgezinswoning. S niet zeggen. Het oh. is geheim. Oh, het is geheim. Oh, het is een <laughs> geheime... Uh, secret, ja, secret lover. je ja. secret lover. My, my, secret lover. Yeah. Maar uh, nee, uh, ja, ik wil eigenlijk ook wel. Maar de, de huizen zijn gewoon, du moment zijn ze gewoon, ze zijn zelfs in prijs gestegen. Ja, zeker. En de Gaat huizen goed, hoor. zijn gewoon al uh, veel meer gestegen dan überhaupt bij de vorige crisis. Ze zijn gewoon toch nog even goed, veel, veel duurder geworden. Ja. En uh, ja, hoe moet ik dan in godsnaam uh, een hypotheek krijgen daarvoor? Ja, je bent nou, ja, je krijgt heel slecht betaald ook gewoon. Kijk, als je nou in de zorg zou werken, krijg je binnenkort een loonsvelgen. Ja, en niet 1000 ja, nou, euro krijg je. Jullie hebben hier. twee salarissen. Ik heb er één. Ja, dat is waar. Maar goed, het dus, wordt uh, tijd om uh, te gaan hokken. Nee ja? toch, hè? samenwonen. Ja, ja, dat weet ik. Het, het was niet zo succes voor mij. Oh, oké. Okay. Ik ben nou, eigenlijk wel, uh, denk ik, misschien helemaal niet zo uh, goed in samenwonen. Nee, precies. A living apart. Zijn eigen wijst. Ja. Sick. Het <laughs> ja, nou, is goed. wel heel erg rustig met mij, maar oké. Maar ja, het hadden nog meer voor... Er was in de Pallestraat, in Emmeloord was er geklaagd over stankoverlast. En uh, ja, de brandweer is uitgerukt en zo. En uh, ze verrichtten allerlei metingen in en rondom de huizen. Daar kwam niets uit. Vervolgens werden putters opengemaakt, schoongemaakt. Ook hier kwam de stank niet vandaan. Oh. En terwijl de brandweer druk aan het nadenken was om verder naar een oorzaak te zoeken... kwam een buurman uit de straat naar hen toe. Hij legde uit dat hij en zijn vriendin een rookbom hadden af laten gaan. Niet zomaar één, maar eentje met een blauwe kleur. Op die manier wilde de man zijn familie verrassen om te laten zien dat hij en zijn vriendin een jongetje krijgen. Dus ze hadden thuis een zogenaamde gender reveal party. Dat mag eigenlijk ook niet meer natuurlijk, hè? Nee. Want het is een jongetje of een meisje. Dat mag je helemaal niet meer zeggen, vind ik. Nee, maar ja, het was gewoon... Straks, het... straks wil, hij een, een, een, een, wil hij een meisje worden. Ja, klopt. En dan uh, heb je zo'n gender party. Nou, uh, maar ja, de blauwe rook is door de hele buurt getrokken. Veroorzaakt onbewust tankoverlast. Dus de brandweer heeft het stel gefeliciteerd. is teruggegaan naar de kazerne. Maar dat het dan zo stinkt. Je zal het toch maar in je huis af laten gaan, zo'n rookbom. Nee. Ja, die, die zal je dan wel in de tuin doen, denk ik. Ja, het is wel. Waarom moet je eigenlijk als ouders zijn over nagedeken? Dit kan denk, niet meer. Nee, als je, zeg maar, dan, dan duw je een kind toch een bepaalde richting om. Als je echt gewoon maar een kind krijgt, en dan laat je het gewoon heel neutraal. Zeg, dan gaan we er nog niks over zeggen of het een jongen een meisje is. Nee, ik verschoon die luieren. Nee, nee, daar gaat echt niks van in. Nee. En, en, en tegen de tijd van een jaar of tien zijn, dan merk je zelf hoe het kind zich ontwikkeld heeft. En dan kunnen we altijd toch kiezen. En dan, dan kan het kind kiezen. Het kind ja. moet gewoon kiezen wat het wil worden. Echt moet echt uitkijken Bijzonder. dat de kinderen niet beschadigd op deze manier. Om ze echt in een bepaalde, ja. echt dan moet je echt zo mee uitkijken. Dat oh. Kan helemaal verkeerd op. Ja. Nou goed, ik heb uh, afgelopen week weer eens met een je gekeken naar nieuwe muziek en ik kwam een plaatje tegen van uh, James Dean Bradford. En toen dacht ik James Dean Bradford wie James is dat Dean? ook weer? Ja, Dat, dat James is die Dien? acteur ja, die, is, uh, is dat die het vlieghaas neergestort is, toch? Nee, nee, dat is Buddy Holly. Nee, James Dean is eigenlijk met een raceauto uh, op de snelweg de aangereden. Oh. Nee, goed, uiteindelijk uh, boog iemand de weg af en die boorde bij hem zo in de auto. En oh. toen overleed hij tot die gast die naast hem zat. Die had alleen een gebroken arm, meer niet eigenlijk. Dus dat waren al heel veel verhalen. Dat je je, dat je leven dood schuldig, was. hè? Ja, goed, 1955, toen overleed hij, toen had hij nog maar net twee films uit. En goed, uiteindelijk James Dean Bradford is de man van Man Street Preachers. Die is solo gegaan. Ik kijk hier even een fragmentje echt zware gitaarmuziek. Ik spreek mij wel aan. Toen ging ik er even Google op. Toen kwam ik ook dat er zelfs een band is die heet James Dean Dead Scene. En je maakt punkmuziek. Dat je echt misbruik maakt van dat soort dingen. Ongelooflijk. Maar goed, dit is James Dean Bradford. As so tightly, forever